Het weer vannacht droog en opklaringen. Morgen vrij zonnig en enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog een bericht van de AWB Op de N331 Emmeloord-Zwolle is tussen Vollehoven en Blokzeil... de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk. Tot zover. Dit is Radio 1. Lust. We waren voor het nieuws in gesprek met Wouter. Wouter, 21 jaar, is verloofd met zijn vriendin. Uh, ze is zwanger, ze gaan trouwen, maar Wouter komt erachter... dat hij nu gevoelens heeft ontwikkeld voor een mannelijke collega. Wouter, ik wil je een voorstel doen. Een um, nou, voorstel. Um, kok die gaat uitleggen wat hij erbij voelt... Als jij hem even wil laten uitpraten, dan mag jij vervolgens erop reageren... en zeggen dat het totaal niet zo is of dat je er wel wat in herkent. Maar ik merkte net voor het nieuws dat we een beetje door elkaar heen praten... dat je zegt, nee, dat is het niet, nee, dat is het niet. Jij krijgt absoluut je moment om uh, uitbundig te reageren op wat Kok zegt... en dat misschien tegen te spreken. Maar het is wel belangrijk dat we elkaar even laten uitpraten. Ja, is dat vreemd, wat? Oké. Okay. Ja, ja. Kok, jij kreeg er een bepaald Hoi, gevoel bij. Hoi, um, ja. Uh, het gevoel wat ik erbij kreeg was uh, een bepaalde klik. Uh, alsof het een soort van unieke situatie zou kunnen zijn. Dus als, je, als, je, uh, zeg maar, als het je echt overvalt, dus dat je normaal gesproken op vrouwen valt... en je, hebt daar zelfs, uh, hey, je bent zelfs verloofd en, en er is een kindje op komst. Mm -hmm. Dus dat is een vrij volledig verhaal, hè? En als je dan een klik hebt op mannelijk, mannelijke collega... het gevoel wat ik erbij krijg... is dat er gewoon een hele grootse herkenning in zit. We hebben het, uh, ik zei het net al even tussendoor nog... Uh, we hebben het over zielsverwantschappen. Uh, we hebben we het uh, eigenlijk al de hele nacht over. Ja. En wij mannen kunnen dus ook een zielsklik hebben... ondanks dat wij dus uh, gewend zijn op vrouwen te vallen. Dat hmm. wil nog niet zeggen dat er dat bijvoorbeeld niet, niet orde uit orde de kast ja. is te springen... of niet uit... Uh, ja, Ja, precies. Hè? En, en wat ik voel bij jou is dat er een enorme zielsklik in zit. Wat wel, en daar bedoel ik niet seksueel mee onderbouwd is... dat er een seksuele uh, aantrekkingskracht is. Maar de seksualiteit bedoel ik dan mee de basis. Dus dat je zo'n herkenning eigenlijk met iemand hebt... dat het een bepaalde aantrekking geeft van, uh, ja, van, van, van een, een herkenning. En, en dat je en, nieuwsgierig en, dat bent. Is, want jij noemt Ja, het woord die nieuwsgierig. nieuwsgierigheid zit er wel bij. Want de vraagstelling ligt er ook op. He, want je hebt namelijk de gewenning om met een vrouw samen te zijn. Dus... Dus daarmee kan het behoorlijk verward raken. En, um, uh, Wouter, tot zover. Uh, herken je je ja. wat in? Nou, niet zozeer nieuwsgierig uit, maar gewoon uh, wat ik wil. Hoe bedoel en, je wat je wil? Nou ja, ik wil iets met die collega van mij. Ik ga geen namen noemen. Nee, dat hoeft ook niet, want daar gaat het natuurlijk helemaal toe. Wat wil je dan? Ja, nou ja, gewoon met hem verder. En dat kan niet... Want ik, heb, uh, ik ga trouwen. Krijg maar leg, leg eens uit. Want dat, ik kan, het, is, het is natuurlijk een reten groot dilemma. Maar die klik waar Kok het over heeft. Die klik um, waar misschien ook een bepaald soort herkenning in zit. Is is, Speelt dat? Of is het, is, het, is het lust? Wat is het? Als jij dat zelf moet uitleggen. Nee, nee, nee om te beginnen gewoon uh, ik klik qua gevoel. Mm -hmm. Nog niet eens seksueel. Ook wel, maar op de eerste plek uh, gevoel. Uh, ja, wat moet ik ermee? Ja. Moet ik het afsluiten? Uh. Mm, ik denk dat je het in ieder geval uh, bespreekbaar moet kunnen maken. Om in ieder geval... Met, met mijn toekomstige vrouw of met die persoon? Het over hebben. Ik denk, uh, nou ja, oké, okay, een veilige logische oplossing lijkt... dat je met, uh, met hem het er eerst over hebt. Maar... Dan nog, uh, dan weet ik niet of er uh, over een week of twee... of over een maand of twee een ander in één keer op je pad komt... die dezelfde soortgelijke situatie met je gaat schetsen. Nee, vooral duidelijkheid. Ik, ik heb er niet met, met veel nee, mannen. Nee, dat begrijp ik. Daarom overvalt het je ook. Nou, ik denk wel dat, het, dat, dat je heel zeker van je zaak eerst mag zijn. Uh, of het sowieso... Um... Of het gaat om iets seksueels of dat het gaat om... Ja, dat je dat in ieder geval goed naast elkaar legt. Hè. En, en en... Nog, niet eens, nog niet eens seksueels. Dat is het probleem ook net. Oké, okay. okay, nou ja, eigenlijk... dan ligt het dilemma eigenlijk wel iets gevoeliger. Hè. Dan heb je dus eigenlijk een hartsklik met iemand. En, ja. en als je een hartsklik hebt met iemand... dan mag je daar toch wel naast je huidige situatie even neerleggen van... Hoe is jouw uh, klik met jouw huidige verloofde? En is die wel uh, volledig? Of ben je ergens ingestapt waarbij je, waarbij je uh, ja, nu eigenlijk achterkomt dat het niet zo volledig is? En, ja, ja. Want ja, dat, dat is daar zit toch een kneepje in. En ik zou het dan, dan is het toch wel ja, de eerlijkheid geboden om, om daarmee open te gaan. Ook al is er een kind op komst. Dat is een uh, heftige kwestie. Maar als jij iemand tegenkomt die voor live met jou de verbinding aan wil gaan. En waarbij je dat helemaal je in te daarom. Maar je mag er dan in wezen voor gaan. Ik weet niet of je al uh, sowieso een reactie vanuit die toekomst. Uh, hey, je man... Ja, wat vinden die mannelijke van, ja. collega van jou? En weten jullie van elkaar? Of hoe werkt het uh, dan? Nou, ja, ik, ik, ik heb, ik heb wel het wel het idee dat het van beide kanten komt. Ja, kom. dat denk ik ook. Uh, ja, ja, ja, dat denk ik wel. Weet je ik ja. vind maar, dat je... Ik, ja maar, maar... Ik krijg een ik, ik kind. Straks. Ja. Ja, ja en... dat is ook een verantwoordelijkheidsvol. Ik vind het trouwens echt fantastisch. en diep respect dat je, dat je dit even op de radio opengooit. Maar ja, wat anoniem, hè? Wel anoniem, ja, natuurlijk wel. Maar je doet het wel. En je doet het toch uh, op een hele nee, ik... rustige en vanuit je hart manier. Dus ik vind het ik echt ook... knap. Ik probeer het gewoon een beetje in gesprek te, te komen... en, en ja. mensen te helpen die, die misschien in dezelfde situatie zitten. zitten als jij. Ja. Maar ja. Hoop, jij zegt iets, en dat vind, toch, dat vind ik toch een redelijk heftige uitspraak. Jij zegt, ja. als het zo'n hartstikke is... moet hij ja. ondanks het kind dat op komst is, daar wel voor gaan. En nee, dat uitzoeken. Nee, nou het moet er niet, hè, want dat mag ik nooit zeggen. Nee. Ik zeg altijd mogen. Okay, <laughs> je mag. Ja? Ja, okay. um, natuurlijk uh, voel je die verantwoordelijkheid natuurlijk als het kind op komst is... Of, hè, en, en, Um, mag dat uh, dan in ieder geval in de weg staan voor een volledig levensgeluk... als je dat zou kunnen gaan beleven met iemand anders? Ik denk het niet. Ik denk dat uiteindelijk de keuze altijd voor het uh, volledige eigen levensgeluk uh, zou gaan. Nou, dat maar, denk ik dus niet. Maar dan wel als je weet dat er in ieder geval een grote openheid is... met degene met wie je samen bent... om dat he, dus helemaal open in het verhaal te hebben dat er een acceptatie is. En daar ligt natuurlijk nu het grote dilemma... Als je, dat, als je de mogelijkheid zou hebben um, en er zou open over gepraat kunnen worden... en je zou weten ja, dat ondanks misschien wel even een heftige periode... Um, dat dat dan, uh, dat dat in ieder geval bespreekbaar is hoe, hoe je dan met situaties samen erin ja, kan staan. Maar, maar, ja, ik was... maar dat is utopia ik... nu, hè? Wouter? Nou, ik vind namelijk dat het kind volop moet staan... Oké, okay. ja. snap ik, snap ik, Tuurlijk, kan maar... me dat heel goed voorstellen. gevoelens, van maar, maar, maar wat, uh, maar wat van zijn oude... dan je opties? Maar dan wil ik weten, want als jij nu heel stellig zegt, en ik kan me dat zo voorstellen, want ik denk dat ik misschien die keuze ook zo zou maken, mm -hmm. want je, je offert je op voor je kind, dat gebeurt Tuurlijk, veel, maar, dat doe je altijd maar je belt, ja, je belt want je, je wil er iets ja, mee, en nu zeg dilemma. je nee, ja, ik... nu, nu zeg jij nee. Ja, ik... Nu... ik wil advies. Oké, okay, maar op het advies zeg jij, nee, allemaal niet mogelijk. Wat zijn jouw mogelijkheden, denk je, heb je mogelijkheden? Misschien is dat een beter vraag. Ja. Heb je het nee, idee dat je mogelijkheden niet. hebt? Volgens mij heb ik geen mogelijkheden. Nee, want mijn advies in deze is in ieder geval... dat je de hartsklik met die ander niet kan ontkennen. En als het jou ongelukkig maakt... Uh, dat diegene weer van jouw pad af zou kunnen gaan... Ja, dan mag jij zelf die keuze maken, laat je dat gaan of niet gaan. Kijk, ik kan wel een advies geven en Sarijden kan ook een advies geven. Alleen um, uiteindelijk ligt de keuze dan met het dilemma erbij op dit moment. Dus bij jou zelf. En dat is best wel heel heftig. Want dit soort situaties zijn er natuurlijk niet zoveel. Niet in deze heftigheid. Nee. En um, Ik denk dat het echt een, een crime is om, om in je gevoel te moeten staan uh, met een ander... Uh, terwijl dat onbereikbaar is. En, dus ik denk dat je voor jezelf wel mag nagaan... hoe gelukkig ben ik nu? En kijk, wij hebben vaak de perceptie... oké, okay, uh, er komt een kind, er is een kinderopkomst... maar dan is alles redelijk koekenij. en als dat over twee jaar niet zou zijn, niet volledig... en het is nu al niet volledig... Ja, zou je dan het, over twee het, het jaar bijvoorbeeld wel deze, uit elkaar gaan. Het gaat in deze manier om mij. Nou wel, want ja, jij belt toch? Absoluut, nee. absoluut jij belt op want op. het is jouw beleving. Nee. Wat... Oké, okay, dat snap ik, dat snap ik, dat snap ik. Maar dan moet ik nu vragen. Ik snap het. Dat zou ik ook zo ervaren. Maar? maar wat is dan je wens? Want dat begrijp ik ook niet. Wat is dan je wens? Nou, ik, ik hoop iets van advies te kunnen krijgen of zo. Wil je, wil je horen van kok dat je uh, dat moet nee, negeren? Ik, ik, nee, ik, ik wil niks horen. Okay. Ik wil alleen maar horen van wat kan ik doen? Oké. Okay. Moet ik doen. Oké. Okay. En dan nu zegt Kok van. Um, ik als, ik het, als het gevoel... Onderzoeken het in ja, elk geval? als het gevoel blijvend is, dan zou ik het zeker bespreekbaar gaan maken. Want je kan je gevoel niet gaan ontkennen. Want dat, ja, dat, dat, dat, weet je, dat doen al zoveel mensen. En dan komen ze na jarenlang met een grote spijt van terug. En ook de mensen die kinderen hebben. Ja, um, maar ik heb wel een kind op komst. Dus... Ja. Dat, niet, dat is ook zo. Je kan niet zomaar zeggen: van luister, moeders, uh, ik ben homo. Uh, zoek nee, het uit. je kan het ook niet zomaar zeggen, dat klopt. Dat ook maar het is voor een vrouw. Je mag Je mag in ieder geval in je eigen hart mag jij uh, gaan voelen en jezelf afvragen: wat is mijn waarheid binnenin die ik naar buiten mag brengen? Want als ik het binnen moet houden, dan slokt het mij op. En jij mag daarover gaan voelen en nadenken wat dan uiteindelijk... Kijk, je zit nu in de hitte van de situatie... dus je hebt nu nog uh, het gevoel van het grote dilemma. Maar als het voor jezelf begrijpelijk in je gevoel wordt... van, hé, hey, ik heb gevoelens voor diegene en daar wil ik ook echt voor gaan... en je mag een keuze maken, dan mag je dus die keuze ook echt maken... En dan kan iedereen zeggen, en inclusief als je, als je zelf kind op komst hebt, vanwege het kind doe je het niet. Na een aantal jaar, als het kind dus een paar jaar oud is, uh, wat zou je dan doen? Kijk, de meeste mensen. Nou, het, ga, het, ga, het gaat nog verder. De jongen uh, waar ik het over heb, uh, weet niet dat ik in een relatie zit. Mm -hmm. Dat is een dingetje. Uh, dat vind ik ja, ook wel. Ja, dat. Nou, als nou, klein adviesje, mag, mag in de open. Daar ja. ben ik niet eerlijk over geweest. Is het mijn schuld? Is het mijn fout? Had ik niet mogen doen. Maar op een gegeven moment gaat die jongen op zijn knieën... en dan gaat hij zingen. Of dan gaat hij me het huwelijk vragen. Um, ja. Mijn schuld. Kijk, het, ik denk dat het... Um... Er is niet een of andere magische oplossing... waardoor jouw dilemma in één keer verdwijnt. Kok heeft ze advies gegeven. Ik, ja. ik, ik, ik, ik... Uh... Waardeer ik ook. Ja, Ik zou Dankjewel. wel... Dat is mijn eigen advies. Hoef je, dat kan je meteen in de wind slaan. Want wie ben ik om het advies te geven? Ik zou, wel, ik zou wel wat eerlijker zijn. Ja, er mag naar wel iets meer in die, die open. Dat geeft jezelf ook iets meer rust... om in beslissingen te gaan staan. Ja, maar het gaat niet om mij in deze. Maar Jawel, om wie gaat het want... wel? Het gaat om de baby, zeg jij. Maar als je achter die woorden staat, dan zou je die relatie met die man moeten verbreken. En dan ja. zou je voor dat andere leven moeten kiezen als je, de, als je achter die woorden staat. Dus dat is ja. een spannende keuze wow. die je gaat maken. Nee, niet spannend, noodzaak. Ja, maar ook spannend, spannend in de zin niet het geeft, spannend. Het, dat geeft in ieder geval ja, een hoop spanning. Nee, ik, ik, het geeft ik spanning. Heb maar één ja, maar het geeft ja. spanning, stel ik me voor. Ik wil je succes wensen. Nou ja, ik, ik wil nog één uh, dingetje meedelen. En ja. is dat is dat die jongen op zijn knieën ging. En dat hij gewoon een liedje van me zong. Van, never gonna give you up. Never ah. let you down. Never let all around. And serve you. Nou ja. Misschien moet hij meedoen met de beste singer-songwriters van Nederland. Ja, Rick Ashley. <laughs> nee, die had toch een grote rode kuif vroeger? Ja, ja. ja, Wouter, dank voor je verhaal. Heel veel succes. Ja, ook. dit zijn de dilemma's dat is van wel, het leven, uh, hè? Ja, nou, ik vind het uh, echt nogmaals fantastisch... dat hij uh, zomaar even dat verhaal open doet. Tuurlijk is dat anoniem, maar ik vind het nogal wat. Ja. En... Ik denk toch dat we wel wat meer naar ons hart mogen luisteren. En als we bewust worden dat we een keuze hebben... dat we in, in zo'n situatie zitten... dat we in ieder geval zoveel mogelijk kunnen ventileren daarover. In ieder geval naar diegene op wie je verliefd bent. En zeker naar, degene, naar degene, die degene die naast je staat. Ja, hè? zeker weten. Ja, want het kind voelt ook mee, hè? ook al zit het in het buikje. Ja, is dat zo? Ja. Wauw. Goed, het derde uur van Lust is geopend. Het laatste uurtje van Lust deze zaterdagnacht. We praten over de zoektocht naar de ware. Die dus ook veel dilemma's kan kennen. En we gaan straks nog even inluisteren bij onze vrienden in Boyd's Bar. Want die gaan het hebben over of je meerdere... Kijk, wat een toeval. Meerdere ware liefdes tegelijk kan en mag hebben. Hmm, dat is wel een dingetje, hoor. En we gaan het hebben over uiterlijk versus innerlijk... op zoek naar die ware liefde. Tenminste, daar gaan zij het over hebben. Maar eerst, en dat mag ook wel na zo'n heftig gesprek... wordt het heel even stil. Het wordt stil in ons... Kom bij me zitten, sla je om me heen en al mijn stevig vast. Al die gezichten.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 Vannacht in lust praten we over de zoektocht naar de ware liefde. En soms kan je daarbij een handje laten helpen door een medium. Kok, fijn dat je nog steeds met ons in de studio zit. Tot vier uur vannacht, Beder. Yes. En je zei het al even: we gingen even Oprah. Opra en yeah. lust, want je zei <laughs> ik vind het wel leuk om twee readings weg te geven yeah. over de liefde. Ja. En toen kregen wij een mailtje van Hans en Hans mailt ons... graag zou ik een aanmerking kopen voor de gratis reading. Ik ben 47 jaar jong en ik zoek nog steeds naar de ware. Het probleem waar ik nu tegenaan loop is dat de vrouwen die ik leuk vind... Ja. of een stuk jonger zijn of, of een al een relatie hebben. hebben. Ja. Als jullie nog meer willen weten hoor ik het graag. Nou, in elk geval kunnen we zeggen Hans... Bij deze Hans. Uh, er gaat gered ja, worden bij jou. Leuk. Ja, wij hebben als het goed is jouw informatie. of stuur ons anders nog even wat extra informatie toe. Dat, doe dat naar lust.bnm.nl. En dan uh, heb jij dat Komt straks in goed. de pocket. En nou ja, nog één reading te vergeven. Dus als jij ja. denkt. Ik zit met een enorme vraag op het gebied van de liefde. En ik zou daar toch zo graag antwoord op willen. En ik denk dat mijn manier kan zijn... om eens een gesprek met kok te hebben. Dan kan dat, hè? Ja, en schroom niet hè, om te reageren voor die gratis reading. Um, en ook niet qua, qua, bijvoorbeeld qua leeftijd. Mijn, uh, degene waarvoor de, de, de oudste persoon waar ik ooit een reading voor heb gedaan is 91. En dat ging over de liefde. Oh, wat mooi. Ja, en ik krijg net afgelopen week zo'n prachtig telefoontje... van een dame is 86 jaar... Uh, die heeft dus haar zielsliefde net gevonden. Ah, oh, 86? 86. En ja, haar vriendje is 85. En vind die vind heeft net zijn of... vrouw verzorgd. Dit vind ik echt super. Uh, Zijn vrouw uh, ja, is dus net overleden. Hm. En met instemming van de vrouw zijn zij nu bij elkaar. Oh ja? Oh ja? Ja, dat is toch wel prachtig. Oh prachtend. man, de winderen, ja, ik... de, de winderen. De wonderen zijn de wereld nog niet die uit. Hij. Breng mij wel op een volgende vraag. Want we hebben natuurlijk over die zoektocht naar de liefde... Maar kan, kan je in het leven, in dit ja. leven, kan je, je ware liefde mislopen? Kan dat? Um, nou, echt mislopen niet, want, want als er twee gelijkgestemde zielen zijn, hè, uit diezelfde zielengroep, en ze zijn allebei op zoek naar de liefde, dan ontmoeten ze elkaar sowieso. Het echte mislopen. Um, ik zeg altijd maar, je creëert een beetje je eigen leven. Je kan natuurlijk niet op de grote markt in Haarlem... of op de Dam in Amsterdam zeggen van... lieve mensen, jullie creëren alles zelf. Want dan, euh, nou ja, dan sta ik gelijk op de schandpaal. Maar onbewust en bewust creëren we eigenlijk wel alles zelf. Dus als je echt je liefde misloopt... en je kan aan het eind van je leven zeggen... nou, ik heb mijn liefde, mijn grote liefde misgelopen. Maar ja, hoe was had je er dat... dan ook wel aan toe? Maar oké, okay, maar want dat wil ik dan graag concreter ja. zien... Okay. Hoe creëer je of hoe creëer je niet ja. dat mislopen dan? Nou, hoe creëer je dat je je ware liefde op je pad uh, ontmoet... dat doe je door het weten. Oftewel het volledig vertrouwen en weten dat het er is voor je. En dan ontstaat het uit jezelf. Sommigen die zetten de stappen voor een datingsite. Sommigen die zetten de stappen, ik ga, ik ga in een heel ander land wonen. Of sommigen die zijn ergens zo... Op een eenzaam stukje boerenland geboren. Dat ze denken: Nou, ik ben nu twintig. Ik wil eigenlijk uitvliegen, want hier ga ik het niet meer vinden. Mm -hmm. Ze zetten dan in ieder geval allemaal een stap. Je en moet iets doen. Je moet wel iets doen. Je naar moet je vertrouwen, gevoel. maar je moet vervolgens ook iets doen. Vanuit je gevoel en tuurlijk echte liefde ontmoet hè, elkaar. Dus, dus het kan inderdaad uh, bij die bekende supermarkt uh, bij de kassa gebeuren. van uh, ja Maakt niet uit, het laatste stuivetje wat mist. Wat wordt aangegeven. Bonuskaart die je leent. Ja, dan het kan die ook die zijn het zijn mensen die, uh, die, die, die, die zijn op elkaar ingereden... per ongeluk met de auto. De een heeft het stoplichtje even gemist. Of die kwam van rechts even te hard aan. En boom, en die stappen uit en het is boom. Uh, twee keer boom. Maar wat is er dan misgegaan? Met die mensen die zeggen: Ja, nou ja, ik ben nu 30, 40, 50, 60, 70 en het komt maar niet. Wat nou, ik, misgaan ik, ik zal niet, niet zeggen: de term, Nee, ik zal, maar... ik zal ook niet zeggen dat het in alle gevallen is wat ik wel vaak. Uh... Uh, uiteindelijk krijgt te horen van de mensen... is dat er toch wel een stukje frustratie in zit... van de herinnering van vorige liefdes. Dus het, het gekwetst zijn, het niet aandurven van de liefde... Het, het niet volledig voor openstaan. Dus stel je voor dat je jezelf de vraag afstelt uh, stelt van, van... sta ik eigenlijk wel volledig open voor een perfecte liefde? En zeker als iemand uitspreekt, ik wil de ware liefde... hoe, hoe groot eigenlijk sta je er voor open dan? Oké. Okay. Hoe sta je er voor open? Goeie ja. vraag. Ik krijg een mooi mailtje van Tineke. Hallo daar. Ik ben nogal sceptisch als ik hoor engelen. En dan ook nog met je poten in de modder staan. Dat zei je natuurlijk aan daar de Daar gaat mijn tweede reading. Dus als je nog een sceptica zoekt voor een reading, dan wil ik wel. Absoluut. Bij deze, Tineke. Tineke, ik vind het tof. Tineke, mail ons ook even um, waar je het dan over wil gaan hebben in die reading. Het zijn readings over de liefde. Ja. Zijn er dan dingen, want je bent sceptisch... Kan ik kan me ook wel wat bij voorstellen. Nou, het mooie is dat ik bij deze wel uh, aanvoel dat. Uh, uh, degene die mailt, hè, Tieneke. Huh? Dat ze eigenlijk zelf wel heel, heel sensitief is. En het leuke is... De, ja, dus ondanks de sceptis, voel ik toch een, een groot stukje weten bij Tineke. Een gevoel uh, wat verder gaat dan alleen maar gewoon communiceren. Dus die sceptis, misschien valt die uiteindelijk nog wel flink mee. Want ik denk dat Tineke toch wel vaker hele wijze woorden uitspreekt... naar mensen om zich heen. Oh, ik ben dus echt ik, zo benieuwd. Tineke ja. mail ons hoor, of ik ook. Uh... Of Kok het aan het. Maar je euh, bent welkom hoor. Aan het Boem juiste eind heeft. Ja. Goed, fantastisch. Oké, okay. jongens. Terug naar onze vrienden in. Boyd's, ja. Bar. Boyd's Bar. Nou, de ware liefde gaat volgens mij over acceptatie. En, dat, en door de acceptatie dat je je veilig voelt bij elkaar. En dat je elkaar snapt of dat je constant de, de dat je constante mogelijkheid creëert om elkaar te begrijpen en contact te maken, zowel op spiritueel en emotioneel en seksueel gebied. Ja, de, ik denk niet dat het heel erg uiterlijk ge gebonden is. Nee, meer geestelijk. Je hebt ja, heb wel een soort, soort perfect plaatje van je perfecte, gaalste, knapste vriend of vriendin die je zou willen wensen. Maar ik denk dat de, de ware liefde dat die uh, niet zozeer over uiterlijk, maar over innerlijk gaat. Geloof jij in ware liefde, Fleur? Ik geloof wel in uh, dat er een ware liefde is, maar dat er wel meerdere zijn, zeg maar. En dat je er gewoon voor moet kiezen. Mag dat ook tegelijk? Uh, <laughs> dat weet ik niet. Nee. nee, het is wel lastig, want ja. Voor de luisteraartjes thuis, Fleur wordt nu groot. <laughs> Ja, um, ja, dat komt... Waar <laughs> had jij twee ware liefdes op hetzelfde moment? Um, nou ja, dat, dat heb ik misschien nu nog een beetje. En ik weet niet zo goed wie ik moet kiezen. Dus ik zit echt een beetje te dubben van ja, wie is nou de ware? Maar gewoon niet kiezen. Ja. ja. Het, het, het wordt er, dat gebeurt vanzelf. Ja. ja, maar dan heb je dus maar het, het risico dat je niet zelf... Doen. Ja. Dat je niet zelf beslist. Ja, dat is zo. Want ja. niet, niet kiezen is ook een keuze. Ja. ja. En dan wordt er voor je gekozen. Ja. Dat is een mooi tegeltje. Prachtig, hè? Ja, lastig. Ja. <laughs> ja. nee, nee, nee, moeilijk is het allemaal, oh, de liefde. Wat ik mij ja. afvroeg, is, um, um, uh, heb jij een relatie, Fleur? Nee. Jij ook niet? Nee. Nee, maar ik heb tien jaar een relatie. Ja, nee. ja. nee. Maar is dat, is dat nu? En misschien voor ons geldt dat ook wel aan les, maar uh, uh, is het jaloersmakend als iemand de ware liefde vindt? Um, ja, maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die. Nou ja, dat iemand... had gevonden. Nee, Ik, ben een, ik, ik? vind het niet jaloersmakend. Ik vind het eigenlijk wel. Ik vind het ook wel heel hoopvol. Het dat dat van... is wel heel confronterend als je op een gegeven moment iemand ziet die echt zo opeens, bam! Weet je, het helemaal gevonden heeft. Dan denk ik van, oh wow, oh ja, oh ja, ja. ja weet je, het is wel, je wel ook. Ja. Nou, ja, maar niet, niet meer dat stadium. Weet je, ja, nou, in nou, het begin ja, dat, ja. ja. ja daar kan ik wel van genieten. Ik heb nu twee vrienden oh, en dat is ook zo'n. Prachtstel, als je die ziet, denk je, wow, jullie zijn echt zo Turks Freud van nu en gewoon, oh. yeah. En helemaal gelukkig en zij is super cool, hij is super cool, ook allebei super knap. En ja, daar word ik zelf heel gelukkig van. Maar dat herinnert me wel aan, ja, oh ja, zo waren wij vijf jaar geleden ook. Ja, grappig van geest dat. Maar ik vind wel meer melancholisch, niet dat ik, dat ik er jaloers op ben. Maar het is wel, ja, dan, ja. bij ons is het anders nu. Ik dan vind het altijd een beetje lastig. Ja. Ik ken zo wel wat mensen in de omgeving die dan impliceren... dat ze zeker één keer per jaar de ware liefde tegenkomen. Nee, nu? Nee, nu? Dit ja. is het echt helemaal. En dan denk ik van, ja, ja. dan gaat er gewoon ja. echt... Met die dvd ken je op. Ja, ja, ga eerst maar even leuk uitzoeken met elkaar. En dan, uh, dan zien we wel verder. Ja, er wordt vannacht wat uitgezocht hier in de show. Ik krijg nog een mailtje binnen van Corine. Ik leg hem voor aan jou, ja. kok. Hoi, hoi, kok. Hoi, dat ging hoi een Corine. Hoi. Na een hele heftige scheiding en een huwelijk van 70 jaar... geloof ik niet zo meer in de ware liefde. Maar ik ben wel benieuwd naar wat het medium daarover te zeggen heeft. Dus, met andere woorden... Ja. Is er nog een reading in de aanbieding? <laughs> nou, sowieso krijg ik erbij, uh, Corine, dat uh, ergens rond de derde, vierde week uh, september, uh, ja, tussen dan en de tweede week oktober, dat je toch iemand gaat ontmoeten. Um, dus dat is zeker misschien wel interessant om uh, Voor die toch derde... nog even een reading uh, zo wat doen. Ja, ik vind, nou, ik vind het leuk. Ja, na 17 jaar en dan opnieuw. Uh, ja, wel. Lijkt me pittig, hè? Ja, appeltje, ah. eitje. Ja. Kom erop. Tuurlijk ja. kan Spoken dat, Het like tuurlijk ook een medium. Nou. Tuurlijk kan dat. Nou. Kom erop. Daar gaat, uh, daar, gaat, daar gaat een extra reading dan. Nou, een tweede reading uh, voor een scepticus. Ja, ja. Oh, een ja. voor een... Uh, want zij is ook sceptisch over de liefde weliswaar. Ja. Misschien niet zozeer over wat een medium dan wel of niet kan betekenen. Mm -hmm. Maar uh, jij zegt, we doen het. Ja, absoluut. Nou, mooi, mooi. Jongens, het is half vier. Dat betekent dat we nog een half uurtje um, het kunnen hebben over uh, de liefde en wat over er, lust. Dat zitten we er eigenlijk fit bij nog. Hè? Dat is ja. toch, weet je, als het over liefde gaat, hè, dan is het toch eigenlijk wel dat het eigenlijk veel energie geeft. Fijn, hè? Ja, dan betekent dat is het dat het goed gaat. Ja, absoluut. Ja. Mocht je nog op de valreep vragen hebben voor onze kok, dan kan je bellen of mailen. Bellen doe je naar 0800 1121 En mailen mag naar lust.bnm.nl. Straks gaan we nog even luisteren naar Wil Berghuis. Want we hebben ook luisteraarsvragen ja. voor haar. En we gaan genieten van de elke week fantastische reportage van Joris en de liefde. Maar ik ga je nu even trakteren op... Oh, Ik ben, ik ben een beetje verliefd op haar. Hadewieg Minis. Ja. Actrice, maar ook fantastische zangeres. En ik, als ik haar stem hoor, dan denk ik... Wat een geweldige ja. vrouw. Wat heb je uitgezocht? Ik heb voor haar, van haar, invite you. Ja, is Ach, toch een beetje, dat past dan ook wel weer. You. Invite ja, you. Ja, dat je hart. Allemaal mensen uitgenodigd. Voor oh. Reading, Out oh, klopt allemaal. Goed, Harriewig, minus. Ik invite you to look in my eyes. It can be scary, but it's my best advice. Do not be less.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 je niet verliefd worden op deze stem in ja, elk mooi, geval. Ja. Prachtig mooi. Harwig Minnes hoorde je met Invite You. Kok, uh, <laughs> er komen allerlei mailtjes binnen um, yeah. met vragen en, uh, en, en nou ja, ook um, nog, nog readings die mensen willen, willen um, yeah. aanvragen. Leuk. Maar ik vind het wel even een mooi moment. Je hebt er drie weggegeven. Ja. Yeah. Als mensen meer informatie over jou willen weten, dan kunnen ze natuurlijk mailen naar ons. Dat is de lust at bnm.nl, maar ze kunnen ook yeah. even naar jouw website. Ja. En dat is www.angelconnection.nl www.angelconnection.nl. Ja. Uh, Daar staat alles op. Ja, ja yeah. want uh, jij bent natuurlijk redelijk bereikbaar. Ja. De mails blijven binnenkomen. Ik krijg er hier eentje van Jacqueline Mulder. Hi, ik ben ook een weduwe, vrij jong, 46 jaar. Mijn tweede grote liefde overleed eind 2010. Yeah. Daarna heb ik in 2011 nog zeer ingrijpend drama, tussen haakjes moord yeah. meegemaakt. Heftig. Jeetje. Jeetje. Kortom, het is een lange mail, maar kortom, ik ben de weg in de vraag? liefde. De ik Even kijken, dan moet ik even. Uh, ik vraag me af welke kant ik op zal mm -hmm. gaan. Ik denk dat ik nooit meer kan samenleven wonen met iemand. Daarvoor zit ik te vol met verdriet en mooie ja. herinneringen... van die twee eerdere grote liefdes. Ja. En wie weet ben ik ook wel te veel gewend aan het alleenleven. Volkomen onaangepast. En misschien is mijn soulmate van nu mijn derde grote liefde... ook al hebben we nog geen seksuele relatie. Ja, wat ik, wat ik bij, uh, bij Jacqueline voel... is inderdaad nog veel, wel veel verdriet... Maar ik voel een gigantische passie voor het leven. Hmm. En wat is dat mooi om dat uh, uit, de, uit haar energie op te kunnen maken? Want dat, um, als iemand zo in het toch krachtig in het leven kan staan hè, en, en met, met, met zulke dramatische gebeurtenissen en, en, en nog in de verwerking zit eigenlijk daarvan, ja, dat is het eigenlijk. Dat vind ik toch wel heel mooi. Dat, dat, is er dan nog een ware liefde? Ja. Dan is er zeker nog een ware liefde. Zeker voor mensen die met passie in het leven staan, die nog jong zijn. En uh, dat hoeft niet altijd met leeftijd, hè, wat ik net al zei, te maken te hebben. Maar 46. En dan Zoveel hart. levenservaringen. Mm -hmm. En door, door juist door verliezen. Um, jong het hart. Ja. Daar gaat ja. nog wel iemand op komen. En dat zou inderdaad wel degene kunnen zijn. Die, uh, die bij haar of in de buurt is of in de buurt nu komt. Maar mm. ik denk dat het allemaal toch wel vrij snel opvolgt bij Jacqueline. Het is me allemaal Ja, wat. die is zo levenslustig. Ja, het is me allemaal ja. Ik zeg nog één keer www.angelconnection.nl als mensen meer over jou willen weten en wat jij doet. En lieve kok, <laughs> we gaan straks bellen met onze Wil Berghuis. Ja. En we gaan daarna horen wat Joris uh, tegenkwam ja. aan liefdesverhalen op straat. Maar ik wil ja. alvast even het moment pakken om je te bedanken dat je hier wilde zijn. Dank je wel. Ik vond het echt gedaan. een leuke uitzending. Ik heb veel dingen gehoord die ik nog niet eerder hoorde. En uh, veel bellers, veel mails. Dus uh, ja, je merkt dat er toch een nieuwsgierigheid... Het, mensen vinden het spannend, soms ook wel vaag. Hoe, medium? Ja. Maar er is ook veel nieuwsgierigheid. Ja, en een beetje je, mediumschap kan dus ook echt met de voetjes aan de grond. Ja, toch ja. wel. Die ja. voetjes in de modder waar je het over had. Absoluut. Goed, je kan blijven mailen hoor. Naar lust@bnm.nl. Maar ik zeg in elk geval, we zijn nog niet helemaal klaar... maar ik zeg alvast... Ja. Dankjewel, Dank je wel, lieve kok. Ik heb speciaal voor jou een prachtige dame. Niet in levende lijven, maar wel haar stem. Josh Stone. Ah.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 dan de rest. Voelt ze zich onzeker? Hoe red ik mijn relatie? Waarom komt hij niet klaar? Wil ze wel met me trouwen? Zit ik nu in een sleur? Slur. Wil weet het. We zijn aangebroken bij het moment van de show waar de vragen worden gesteld. Waar men eigenlijk niet voor durfde op te bellen. Dat zijn vragen die op de mail zijn gezet. Speciaal voor onze seksologe Wil Berghuis. Wil. goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Wil, ik heb er eentje van Marianne. 29 jaar. En hij gaat als volgt. Beste wil, je hoort altijd dat je pas een relatie moet aangaan... als je zelf helemaal lekker in je vel zit. Ik zit zelf niet lekker in mijn vel. Ik ben 29 jaar, heb al 9 jaar een relatie met dezelfde man... en we hebben het leuk samen. Toch voel ik mij niet helemaal gelukkig. Dit heeft weinig met hem te maken, maar vooral met mezelf. Ik weet niet zo goed wat ik wil qua werk, qua reizen... en qua andere gebieden van mijn leven. Ik heb het gevoel dat ik mezelf beter moet leren kennen... om weer lekker in mijn vel te kunnen zitten... Mijn vriend die snapt niet zo goed waarom ik niet gelukkig ben en hij wil me graag helpen. Maar ik weet eigenlijk niet precies hoe hij mij zou kunnen helpen. Door dit gevoel heb ik ook mijn relatie een beetje verwaarloosd en ben ik er niet helemaal voor hem. Is het verstandig om even de tijd te nemen voor mezelf en dus de relatie met mijn vriend te verbreken? Of heeft hij gelijk en kan hij mij helpen bij dit proces? Help, uitroepteken. Groetjes, Marianne. Ja, Marianne. Help, uitroepteken. Dat ja, ja, nog nooit ja. Ik, ik snap wel dat het uh, best een uh, lastig uh, dilemma is. Nou, het, het, ik ja, ik, ik hoorde het. En het klinkt een beetje als wat uh, heel veel, uh, zeg maar eind uh, twintigers, begin dertigers. Uh, dat is nog te jong voor een midlife crisis. Maar het is ook wel zo'n moment in je leven waarop je op zo'n kruispunt staat. Ja, het jaar... dilemma heet het, hè? Ja. Of de quarter life crisis, noemen ze hem ook ik, wel eens. Ja, jij zit er dicht tegenaan, hè? <laughs> ja. Ik zit sowieso ja. tegen allerlei dingen dicht aan. Mental breakdown, <laughs> quarter life ja. crisis. Maar goed, het. ik. ik ik herken dit wel een beetje bij haar. Zo van, ja, wat moet ik nou? Het heeft inderdaad... Ik denk dat het vrij gelijk heeft dat het niet met haar... Uh, zoals ik het hoor, lieve uh, relatie te maken heeft. Maar uh, met name met de zoektocht in, in zichzelf. Zo van, mm. ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk? Wil ik misschien nog gaan reizen? en uh, Wil ik ander uh, werk gaan doen? Misschien nog een studie? En uh, ik wil mezelf beter leren kennen. En dat is die innerlijke zoektocht die ze een beetje... Ja. Ja, Hoe komt het dat komt. dit... Uh... Echt, want dat is natuurlijk wel echt zo, dat het zo tegen, tegen het moment dat je dertig wordt of tegen uh -huh. die leeftijd, hoe komt het dat er dan in één keer die vraagtekens komen? Ja, dat nou, is op zich ook wel te begrijpen en zeker uh, uh, voor vrouwen, want je begint je een beetje te settelen. Hè? Je komt uit je leuke uh, jeugd en, en je studentenleven en uh, nou een beetje lang leeft de lol en de vrijheid en noem allemaal maar op. En uh -huh. dan heb je een relatie die je dan wat langer kent en je gaat samenwonen... en je krijgt je eerste hypotheek, zeg ik altijd, ja, en oh, je verantwoordelijkheden. Ja. En je gaat steeds meer vastzitten. En nou, dan wil je dat aan de ene kant ook. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook soms het, ja, het gevoel hebben van... nou, dat benauwt me een beetje. En hier komt ook nog het grote dilemma van vrouwen zo eind 20, begin 30. Van ja, wat wil ik? Um, wil ik ook kinderen of niet? Ja. Daar heeft zij het niet over. Maar ik kan me voorstellen dat dat, dat wel ook een beeld, beetje achter zit. ja. ja. He, dus uh, ook dat komt... We moeten zoveel keuzes maken. En um, ja, honderd jaar geleden... hoefden wij als vrouwen helemaal geen keuze te maken. We werden niet Toen mochten we niks. Ja. Ja, precies. Uh, en had je al lang kinderen. Had je al een stuk of zeven op die leeftijd. Dus uh, dan ja. had je verder niks te willen. Wow. Wow. Maar ja, de, dat is de keerzijde. Zo van ja, ja. Ik, uh, ik weet eigenlijk niet wat ik moet. Van al die mogelijkheden. En, kan hij haar daarmee helpen? Of is het echt zo dat ze inderdaad ergens... Op, in India even op een berg moet gaan zitten... <laughs> Gaan zitten mediteren. Of weet ik veel hoe het eruit moet zien. Yes. Of naar Italië moet om lekker te gaan eten. Zoals dat boek Eat, Pray, ja, Love. Eten binnen, binnen. Ja. Kan je kan jezelf vinden binnen die relatie? Ja, nou voor hem is het wel lastig. Want hij ziet natuurlijk toch wel een beetje haar uh, inner struggle. En uh, ja, staat er een beetje machteloos bij. En hij houdt van haar neem ik aan. Hij wil met haar verder. Dus het kan hem ook misschien een beetje angstig maken. Zo van wat gebeurt hier allemaal. En kan ik hier ook nog wat aan doen? Nou, hij kan daar... ...niet zoveel aan doen, behalve haar daarin uh, los te laten... ...zo mm. van uh, te erkennen van nou, dit is jouw zoektocht... ...en um, haar de ruimte geven om, uh, om dat ook te doen. Want uh, ik, ik denk niet dat het goed is als je als partner zegt van nou, stel je niet aan... Uh, ...en uh, kom op en juist meer keuzes uh, als het ware door de strot te duwen. Want ja, ja dat moet je over tien jaar dan uh, dan komt er inderdaad een midlife crisis. ...dan moet je dat flink bekopen. Dus... Mm. Dat zou ik hem niet adviseren. ja, loslaten. Ja, loslaten, en, loslaten. en haar te veel mogelijk steunen. In gesprekken proberen te zoeken van ja, wat speelt er dan? En ja, dat is best lastig voor een partner die, die dat gevoel helemaal niet heeft waarschijnlijk. Die en denkt, en we gaan juist lekker. Ja. ja. Hm. ja. Dus, Hij dat... moet loslaten. En zij moet ook los durven gaan van hem. Ja, nou, ze, wat ze moet doen is dat ze de zaken op een rijtje moet proberen te krijgen. En soms helpt het ook om daar bijvoorbeeld uh, ook uh, ja, een, voor naar uh, een psycholoog te gaan of een coach. Hè, die die ja. probeert een beetje de zaken weer goed op een rijtje te krijgen en keuzes te leren maken. Want ja, we willen het niet, maar uiteindelijk uh, moet je toch in je leven bepaalde keuzes maken. Het is niet anders, je kan nee. niet alles. Nee. Dus, uh... En goed, dat klinkt supersappig, maar ik vind het wel echt goed naar haar hart luisteren. Als zij denkt, Potvadori ik wil eigenlijk inderdaad in India op een berg zitten. En, en een of andere vredespijperhook een paar maanden lang. Doe het. Doe ja, doe het Het, maar. het kan nog. Ja, het kan, het nog. kan nu nog. Ja. Dat is ook zo. Ja. Nou, lieve Marianne, tot zover je mail. Wil en ik hopen dat je ons nog even mailt. En dat dan niet per se, zodat wij dat weer moeten voorlezen op de radio. Maar of je er iets aan hebt gehad. En eigenlijk ook wat je gaat doen. Daar ben ik dan altijd heel nieuwsgierig naar als wij zo'n vraag uh, behandelen. Of mensen het advies uh, gaan aannemen of niet. Of ja, dat ze er iets mee ben kunnen. Het is ook ja. fijn voor ons om te horen. Dus uh, Marianne, uh, mail nog even of je er iets aan had. Naar lust.bnn.nl Of ben je Marianne niet, maar heb je wel een vraag voor Wilberghuis. Is jouw mailtje natuurlijk ook van harte welkom. Lust.bnn.nl Lieve Wil, tot volgende week. Tot volgende week. Get alone We grew apart Cause the sun is truly Het is een upcoming soul-talent en ze heeft nu haar nieuwe ep uit. En dan willen wij daar natuurlijk iets van draaien. Sarah Jane met haar Letter to the Moon. Dit programma had niet kunnen bestaan. Als mensen niet bereid zijn om openhartig te praten over al wat ze bezighoudt... In de liefde en in de lust. En uh, Joris is een belangrijke pijler van dit programma. Pijler klinkt heel, heel officieel. <laughs> Het is gewoon een belangrijke man. Want die gaat elke week de straat op. En die vraagt mensen naar hun liefdesleven. En Kok, ik kan je vertellen, hij komt altijd ja. met een prachtverhaal terug. Zo vond hij deze week een dame die uh, heel open is over haar liefdesleven en over haar man. Uh -huh. Als ik zeg liefde, waar denk je dan aan? Ja, flow. Dan zit je in een flow? Ja, vaak wel. Maar niet altijd? Nee, niet altijd. Ik ben al 16 jaar samen met mijn uh, liefde. Zo oud ben je nog niet, toch? 42. Ook oh, ben je al 42? Ja. Ik heb ook twee hele leuke kindjes. En daar gaat die liefde wel heel makkelijk uh, bij. Maar hoe hou je de flow met je man? We, we vinden elkaar in, in, in de basis heel erg leuk. We, we vinden dezelfde dingen leuk. We kunnen heel goed, als we met z'n tweeën zijn, makkelijk tijd... Uh, dezelfde, dingen, uh, dezelfde dingen doen. En hebben niet veel moeite om elkaar weer leuk te vinden. Alleen in de praktijk merk je gewoon dat het soms uh, vastloopt. In, in druk en werken. En... Ik kinderen. Mag... Kinderen, ja, meer Je weet het toch ook energie? Ja, maar die kinderen zijn eigenlijk wel de reden geweest dat we, dat, we, dat we echt voor elkaar kozen. Maar toen we eenmaal kinderen hadden, was het van. Oké, okay, nu zitten het de rest van ons leven aan elkaar vast. En toen kwam de rust. Zo van: Oké, okay, nou, blijkbaar is dit het. Maar had je daarvoor dan geen rust? Nee, veel minder. Het was alleen maar explosief en uh, strijd en. Uh... Maar waarom hebben jullie dan uiteindelijk dan toch die keuze gemaakt om uh, ja, kinderen te nemen? Nou, dat ja, ging goed, eigenlijk een uh, soort van ja... vanzelf. Oh, het ging vanzelf. Ja. In één keer was je in verwachting. In één keer was ik in verwachting. Een potje goed maakt seks, ja. 42, je hoort het wel om je heen dat een heleboel mensen op die leeftijd ook wel weer uit elkaar groeien en scheiden. Ja, nou, ik, ik roep het ook vaak, hoor. Ik, ik, ik, heb, nee, ik heb laatst nog geroepen van, joh, als, het, als we zo doorgaan, dan weet ik niets, doe ik liever in mijn eentje. Um, en dat geloof ik ook oprecht in, hoor. En dat zou helemaal niet zijn dat ik uh, hem dan... Ja, uh, yeah. Dus uh, de druk werkt en uh, werkt heel hard. Uh, ik ben veel huiselijker en ben de constante. En ik mis wel eens, als hij thuis is, dat hij dan ook echt thuis is met zijn hoofd. En hij is iemand die genegenheid zoekt in lichamelijke genegenheid. En ik zoek het meer in gesprekken en... Uh, uh, elkaar op die, op die manier vinden. Ja, maar volgens mij is dat de eeuwige strijd altijd Man tussen en mannen vrouwen. en vrouwen. Vrouwen ja. willen praten en mannen, die zoeken inderdaad op een andere manier ja. genegenheid. Weet je, je moet wel kunnen blijven aangeven wat je belangrijk vindt en wat je behoeften zijn. Ik roep al 16 jaar dezelfde dingen bijvoorbeeld. Uh, ja, op er komt een gegeven moment, geen verandering. Nou, als je het gevoel hebt dat het geen gehoor vindt, dat iemand niet vanuit zichzelf gemotiveerd raakt om dan uh, toch, toch dingen anders te gaan doen, ja, dan moet je op een gegeven moment ik me bij mezelf gaan afvragen van. Uh, uh, waar wij leiden toe. Maar tegelijkertijd, als ik dat dan bespreek... ja, dat is dan meer een soort van... geen spelletje, ik hou niet van spelletjes... maar wel een soort van prikkeling van... Uh, joh, als we dat doorgaan, dan wordt het wel heel erg... Uh, een hele praktische relatie. Nou, maar op een gegeven moment lopen toch ook een heleboel dingen bij je weg. De verliefdheid te zeggen, uh, Jij wil meer praten, maar het seksuele, dat loopt ook terug. Ja, daar moet je dus ook heel erg voor waken. En ja, soms, ja, daar ben ik ook wel heel praktisch in, hoor. Weet je, dan, da ja, wij hebben dat soort van... Wel on... Onuitgesproken dat eens in de week wordt daar zo'n god voor vrijgemaakt. En dat is dan ook heel leuk, moet ik zeggen. Waarom maak je daar iets voor vrij om, ja, is... om, om te gaan vrijen met elkaar? Nee, dat is meer dat je dan met z'n tweeën weet... we hebben vanavond niets, kindjes zijn liggen in bed. We gaan lekker een filmpje kijken, gaan lekker chillen. En dan is er waarschijnlijk ook wel heel veel ruimte voor een potje vrijen. En ik vind, ik vind het... Het is wel waar dat seks is wel een smeermiddel voor je relatie. Als je, als je regelmatig met elkaar vrijt, dan is die verbondenheid en de gesprekken die je voert, zijn gewoon veel makkelijker. Je gaat veel meer vanuit beschouwing dan vanuit uh, verwijten. Het zou best wel eens kunnen betekenen dat je op een dag je koffers pakt. Nou, dat zou niet op een dag zijn, maar dan zou ik wel zeggen, ja, nou ja, goed. Ik, maar ik zie dat niet gebeuren, want we houden wel heel veel van elkaar. Het is wel iets wat ik aankaart om een signaal te geven van, hé... Hey, en dan verandert hij ook? Dus, dus het, het, ja, het, het komt wel aan... Maar, maar uiteindelijk. Ik pak die ja, toch niet op. Ja, het, het, ik moet ook wel reëel zijn. Weet je? Ik, ik kan ook wel. Uh, kijk, ik, ik heb ook wel voor hem gekozen om heel veel andere dingen die ik heel mooi aan hem vind. En, uh, je, kijk, stel je voor dat je weggaat, hoe zie je dan het leven voor je? Nou, ik denk dat ik. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar met kinderen voel ik, voel ik me wel heel sterk. Ik heb niet zoveel nodig. Ik zou niet snel in een andere relatie duiken om daar mijn gewin. Nee, ik zou denk ik veel meer voor de lust en niet voor de last te kiezen. Ik heb een fase gehad dat ik dacht. ja twee kinderen gebaard. ik ben een soort van werknemer, ik ben een, een, een moeder en een soort van echtgenoot. En waar is die sprankelende meid, uh, weet je, dus daar was ik echt wel naar op zoek. En toen heeft hij me ook wel heel erg de ruimte gegeven om, om gewoon dat, dat weer eens te onderzoeken en op een hele spelse manier ermee uh, een beetje om te gaan. En dat heeft nooit hele gekke dingen tot gevolg gehad, maar wel het gevoel van, hé, hey, hij vertrouwt me en uh, ik mag zijn wie ik ben. En hij vond het eigenlijk ook wel weer grappig dat ik dat had. Maar wat voor tegenover... vrijheid krijg je dan? Ik heb er ook eigenlijk helemaal niet zo'n behoefte aan. Ik heb hem misschien een paar keer gezoend of zo. In al die jaren. Ja, dat was heel leuk en heel spannend. Maar dat was ook eigenlijk ja, heel kleuterig. En hij kan er heel goed uh, tegen. Geef je, je ook, hem ook die ruimte? En andersom is dat ook wel zo. Ja, dan moet ik ook een grote meid zijn. Hij heeft ook wat meegemaakt. Nou ja, ik, ik geloof er ook niet in. De rest van je leven. Ja, en we zijn, ik denk dat wij verbluffend eerlijk tegen elkaar zijn. En dat is af en toe heel onnuchterend. En dat je denkt, nou oké, okay, ik had liever gehoord dat je me heel erg gaaf vindt nu, maar oké. Okay. Maar tegelijkertijd is het ook... Uh, ja, je weet precies wel wat je aan elkaar hebt. En, en niet dat... jaloezie? Nee, nou, het is meer verontwaardig. En dan zit je op die... de bank op een avond en dan zeg je van... Uh, nou, gisteravond een keer gezoend met een andere kerel. Of hij zegt van ik heb gezoend met een andere vrouw. Ja, en dan is het even oké. Okay. Slik, slik. Nou, hoe was het? Best wel lekker. <laughs> nou, fijn voor je. En ga je er nog zien? Nee, oké. Okay, nee. Maar liefde is wel leuk, hè? Liefde is heel leuk. Ja, lieve Lucie, inmiddels aangeschoven. Luc, Kok en Sarida. Ik vind, het zou zomaar. Zo'n all-like trio. Ja, het ja. zou zomaar 16 derde serie kunnen zijn. Ja. Lieve Luc, geloof jij in de ware liefde? Ja, natuurlijk. Uh, ja, hoor, maar de ware liefde kan ook wel. Je kunt wel meer ware liefdes hebben. Ik bedoel, ik denk niet dat er maar één ware liefde is. Nee. Nee, dat, maar dat denk ik niet. Want dat ja. zou wel heel toevallig zijn, hè, dat die dan precies in hetzelfde dorp woont. Nou, nou, heb je geluisterd de mm. afgelopen vier uur? Ja, ja, ik heb de, delen meegepikt inderdaad. Dan had je alle antwoorden. Ja. <laughs> nee, lieve kok, ik zeg nog eenmaal dankjewel. Wat fijn dat je was. Snel tot de volgende keer. En aan jou ja, vraag ik: mm -hmm. Sorry, ik waar een ga een je het over hebben? Ja, eet jij maar lekker een krakelingetje? Ja. Het is natuurlijk de sportzomer. gaat niet zo heel erg lekker nog. Het EK gaat slecht, toe, de, de Frans gaat slecht. Maar de Olympische Spelen gaat helemaal goed komen. En de vraag is nu: wat is jouw grootste sportprestatie? Dus dat wat je echt bereikt hebt qua sport. Dat mag natuurlijk amateurniveau zijn, want uh, verder zijn we allemaal niet gekomen. Maar, uh, ik was een goede turnster. hoor. Nou, ik wil eens meteen je verhaal horen. Je grootste sportprestatie: 0800 1121. Ja, turn? En? En?